Een kleine muis die een prinses was. Er was eens een oude boer. Hij leefde in een dorpje met zijn drie zonen. Alle drie waren jong en knap. De boer was trots op zijn zonen. En op een dag vond hij dat het tijd was dat ze gingen trouwen. Zeg zonen, jullie zijn oud genoeg om te gaan trouwen. Ik wil dat jullie allemaal een liefje voor jezelf vinden. Ik wil dat jullie allemaal een goed leven met je partner krijgen. Maar vader, hoe vinden wij onze bruiden? Ja vader, het zal erg lastig worden dat we zelf een bruid moeten vinden. Ik zal naar je luisteren vader, maar je zal ons eerst moeten helpen. Natuurlijk zal ik dat doen. We hebben een traditie in de familie om een bruid te vinden en jullie zullen die traditie allemaal volgen. Pak een bijl en hak een boom om op onze grond. Kijk goed in welke richting de boom omvalt en zoek naar je bruid in die richting. Maar voordat je een boom omhakt, zul je een boom moeten planten. En we moeten beloven erg goed voor die boom te zorgen. Ja, ja, vader. Vader, waarom doen we dit eigenlijk? Een boom planten voordat we een boom omkappen? Omdat bomen erg belangrijk voor ons zijn. We moeten ze niet zomaar kappen. We zouden moeten planten en meer bomen moeten laten groeien. De zonen luisterden naar hun vader. Elke zoon plantte eerst een boom en kapte er één daarna. De oudste zoon kapte een boom die in de noordelijke richting viel. Oh noord. Dat is goed. Het meisje dat ik leuk vind, woont in die richting. Ik zal naar het noorden gaan en haar een aanzoek doen. De tweede zoon kapte een boom die in de zuidelijke richting viel. Aha. Hoe kan het dat deze boom weet dat het meisje van ik hou... en heel veel mee dans in de zuidelijke richting woont? Ik zal snel naar het zuiden reizen. De boom van de jongste zoon viel in de richting van het bos. Zijn beide oudere broers lachten hem uit. Moet je eens kijken, ga je die richting volgen? Hé, hey, Wijkhoop, met wie uit het bos ga je trouwen, een wolf of een hert? <laughs> ik ga de richting volgen waarheen de boom is gevallen. Ik weet zeker dat ik mijn bruid daar zal vinden. Alle drie broers beginnen hun tocht... De oudste zoon ging naar het meisje in het noorden en deed haar een aanzoek. Ze zei meteen ja. De tweede zoon ging naar het zuiden en deed zijn vriendin een aanzoek. Ze zei ook ja. Feiko ging naar het bos en hij liep erg lang, maar kwam geen mens tegen. Hij was teleurgesteld en ook moe. Dus ging hij op zoek naar een plek om te schuilen en vond een kleine hut in het bos. Feiko was verbaasd om het te zien. Hij ging de hut binnen, maar er was niemand. Niemand, behalve een muis. Oh, er is niemand. Hoe kun je dat nu zeggen? Ik ben er. Jij bent alleen maar een muis, geen mens. Wat doe je in het bos? Ik ben op zoek naar mijn liefje. In dit bos? Vind je dit een plek om je liefje te vinden? Nee, maar als ik mijn uiterste best doe, kan ik haar zomaar eens vinden. Maar ik ben bang dat er hier geen mensen zijn. Ik zou me schamen als ik zonder bruid thuis kwam. Er is geen meisje hier in het bos. Waarom kan ik je liefje niet zijn? Je bent een muis. Hoe kun jij nu mijn liefje worden? Vertrouw me maar, Vijko. Ik ben dan misschien wel een muis. Ik zal van je houden en trouw aan je zijn. Ja, maar... De muis begon Feiko te overtuigen. Ze danste voor hem. Ze zong een prachtig lied voor hem. Feiko, die moe was, werd erg vermaakt door de muis. Toen het zingen en dansen voorbij was, wachtte de muis op Feiko's beslissing. Ze keek liefdevol naar Feiko. Ik vind je leuk. Ik wil je als mijn liefje. De muis was erg blij om dit te horen... Ze beloofde Feiko te wachten totdat hij terugkwam. Alle drie de broers waren teruggekeerd naar huis. Vertel het mijn zonen, hebben jullie je bruiden gevonden? Ik heb een prachtig meisje gevonden als mijn bruid. Ze heeft rooskleurige lippen. Mijn bruid is ook erg mooi. Ze heeft lang gouden haar. Uhm... Wat is er gebeurd Feiko? Jouw bruid zou een scherpe tanden en lange puttige oren hebben. Alsjeblieft, niet lachen, broer. Mijn liefje is een klein, zielig ding die fluwelen kleding draagt. Dan zal ze wel een prinses zijn. Ja, en wanneer ze voor me zingt, voel ik me helemaal gelukkig. De twee broers waren niet zo blij voor Feiko. Een paar dagen gingen voorbij en vader besloot de bruiden te testen. Hij riep zijn zoons en zei... Ik wil weten of jullie geliefden wel of niet goed kunnen koken. Vraag aan ze of ze een brood van me willen bakken. Beide oudere broers gingen akkoord, maar Feiko bleef stil. Hij was bezorgd omdat hij wist dat de muis geen brood kon bakken. Hij ging naar het bos. De muis was erg blij om hem weer te zien. Ik wist wel dat je snel terug zou komen. Oh, wat is gebeurd? Je lijkt bezorgd. Mijn vader wil dat al onze geliefden een brood gaan bakken. Maar jij kan dat niet. Mijn broers zullen me uitlachen. En wat als ik zeg dat ik het wel kan? Je broers zullen je niet uitlachen. Ik heb nog nooit gehoord over een muis die brood kan bakken. Maar ik kan dat. De muis rinkelde drie keer met een bel. Honderden muizen kwamen vanuit het niets op het geluid af. Zij verzamelden zich rondom de muis. De muizen zaten allemaal recht en netjes voor haar. Elk van jullie brengt me allemaal een graan van jullie beste tarwe. En tot Feiko's verbazing verdwenen alle muizen. En toen ze terugkwamen hadden ze allemaal een graan van de beste tarwe bij zich. De muizen verzamelden alle granen en bakten een prachtig tarwebrood. Alle drie de broers namen het brood mee naar hun vader... De oudste zoon liet zijn roggebrood zien. Heel goed! Dit brood is goed voor hardwerkende mensen zoals wij. De tweede zoon had een gerstenbrood meegebracht. Dit gerst is ook heel erg goed. En Feiko liet zijn witbrood zien. Wat witbrood? Feiko, jouw geliefde moet wel heel erg rijk zijn. Natuurlijk. Vertelde hij ons niet dat ze een prinses is? Dus feiko, hoe krijgt een prinses haar mooie tarwe? Ze rinkelt drie keer met haar bel. En haar bedienden brengen haar alles wat ze wil. Ik ben blij met alle drie de bruiden. Ze hebben allemaal heel goed gebakken. Maar voordat je ze mee naar huis neemt, wil ik dat ze allemaal iets voor me gaan weven. Mijn lief is een erg goede wever. Van mij ook. Feiko zei geen woord, omdat hij zeker was dat de muizen niet kunnen weven. Hij ging naar de hut in het bos. De muis voelde aan dat hij bezorgd was. Ze vroeg om de reden. Ik ben bang dat je het niet kan doen. Ik heb nog nooit gehoord over een muis die kan weven. Kun je dat? Natuurlijk. Feikos liefje kan alles voor hem doen. En weer rinkelde de muis het zilveren belletje drie keer... En de honden, de muizen, kwamen weer, gingen voor haar zitten en wachten op haar bevel. Elk van jullie zal mijn beste vezel van vlas brengen. Gehoorzaam verdwenen de muizen. En toen ze terugkwamen, hadden ze de beste vezels van vlas bij zich. De muizen weefden een prachtig stuk fijn linnen. Het was zo fijn dat ze het in een lege notendop bewaarden. Neem dit, Feiko. Ik hoop dat je vader dit bevalt. Feiko nam de notendop mee en kwam thuis. Zijn twee broers presenteerden de door hun geliefde gewoven stof. Grof katoen, niet heel fijn, maar goed. Toen kwam de tweede zoon en gaf zijn vader wat zijn lief had gewoven. Een mix van katoen en linnen. Een beetje beter. Wat heb jij, Feiko? Feiko liet de notendop zien. Zijn broers lachten hem uit. <lacht> Vader vroeg om een stuk stof te weven, niet om een notendop. Ze stopte met lachen toen vader de notendop opende. Hij haalde het fijnste stuk linnen eruit. Wauw, hoe heeft ze dit gedaan? Ze rinkelde het zilveren belletje en beveelde haar dienaars om de fijnste vezels te halen. Toen heeft ze het stof voor je geweven. Feiko, je geliefde schijnt de prinses te zijn. Nu mogen jullie alle drie je geliefde thuis brengen. Ik wil ze allemaal ontmoeten. Breng ze morgen. De muis was buiten zinnen om dit te horen. Ze kleedde zich mooi aan, rinkelde met de zilveren bel... en vroeg om een koets en vijf koetsiers. Snel kwam er een koets, gemaakt van een nooddop... en vijf muizen die het trokken. Feiko was verbaasd om dit te zien. De muis zat op de koets met een koetsier voorop... en knechten achterop de koets. Ze begonnen de reis naar Feikos huis... Spijko liep naast de koets. Wees niet bang. Ik zal goed voor je zorgen. En wees me niet bang voor mijn vader. Hij is echt heel aardig. Lopend door het bos kwamen ze bij een stad. Er stroomde een rivier door. Ze moesten over een brug om over de rivier te komen. Uit het niets kwam er een man vanaf de andere kant. Hij zag een stel muizen zijn kant op komen. Hij moest lachen... En schoppen ze de rivier in. Wat heb je gedaan? Waarom heb je dit gedaan? Je hebt mijn lief in de rivier verdronken. Je lief? Die muizen? Hij lachte hard en ging weg. Vijkel was erg verdrietig om de muizen. Hij keek in de rivier, maar kon ze nergens vinden. Oh, mijn arme lief. Het is zo erg dat je bent verdronken. Terwijl hij dit zei, draaide Feiko zich om en zag een koets aan de andere kant van de rivier. Het werd getrokken door vijf glanzende paarden. In de koets zat het mooiste meisje ooit. Feiko had bewondering voor de mooie koets. Hij begon aan zijn wandeling naar huis. Toen hij de koets naderde. Feiko, kom je niet naast me zitten. Ik? Jij zag me als je lieveling toen ik nog een muis was. Ik weet zeker dat je niet bij me weggaat nu ik weer prinses ben. Was jij de muis? Ja, ik was een prinses onder een gemene vloek. Het zou nooit zijn verbroken als jij me niet had gezien als jouw lieveling... en als die man ons niet had verdronken. De vloek is verbroken. Nu kunnen we je vader opzoeken. Trouwen en naar mijn koninkrijk gaan. Zo reisden ze naar Feiko's huis. Feiko's vader en beide broers waren vol verwondering... om een prinses als Feiko's geliefde te zien. Vader, dit is mijn geliefde. Jouw geliefde is een echte prinses. Waar heb je haar gevonden? Daar gins in het bos, waar de boom mij wees te gaan. Waar je boom je heen wees... Ik heb gehoord dat het de beste manier is om je bruid te vinden. Als onze boom ons naar het bos had gewezen, hadden wij ook de prinses kunnen vinden. Maar ze hadden het mis. Feiko kreeg de prinses omdat hij aardig was, zelfs voor een kleine muis. Feiko's vader gaf hen zijn zegen en ze trouwden. Ze leefden gelukkig omdat ze aardig en eerlijk tegen elkaar waren. Ze hielden zeer veel van elkaar...